Gert Pluk met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft de mislukte poging gedaan een ballistische raket te lanceren. Dat werd gemeld door onder meer Zuid-Korea. Na enkele uren gaf Noord-Korea de mislukking toe. De Verenigde Staten hebben de lancering veroordeeld. Noord-Korea had aangekondigd dat het binnenkort een raket zou lanceren. En internationaal was er veel kritiek op. Omdat het land ervan wordt verdacht te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. Deze lancering zou deel uitmaken van dat programma. In het katshuis praten de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV vanavond verder over de bezuinigingen. Gisteren werd duidelijk dat een akkoord nabij is. Aangenomen wordt dat de partijleiders voorafgaand aan het overleg van vanavond hun achterban zullen bijpraten. Er moet een wettelijke regeling komen voor gedwongen anticonceptie bij zwaar verslaafden, psychiatrisch patiënten en verstandelijk gehandicapten. Dat vindt Pieter van Vollehoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een aantal deskundigen valt hem bij.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 In de Eredivisie heeft de Graafschap, dat zes keer op rij had verloren, thuis tegen Utrecht gewonnen met 3-0. Daardoor sprong de Graafschap over Excelsior naar de zeventiende plaats. VVV verloor de wedstrijd tegen Vitesse met 3-1 de ploeg uit Venlo 16e en verkeert ook nog in de degradatiezone. Ado Den Haag klom door een 3-0 zege op Groningen naar de veertiende plaats. Het weer vanochtend is nog wat mist. De rest van de ochtend is het zonnig. Daarna ontstaan stapelwolken. Vanmiddag plaatselijk kans op een bui. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt wel mee met de drukte in de Randstad. Er staan maar drie files. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Razor op 2 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en knooppunt Gorkum. 5 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. A28 naar Utrecht. Daar staat bij Amersfoort...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 pretend and let it linger on the three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 Uh, een echte jazzzanger. Uh, we gaan luisteren naar Amos Lee met uh, Simple Things. Just these simple things keep me holding on. It's just. I'm so baby, I stop feeling lost mm -hmm. It's just these simple things keep me holding on It's just these simple things Steve, Steve.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 Um, het, nummer is, uh, sorry, het album is uh, gemaakt door Art Pepper samen met Zoet Sims. Beiden zijn twee uh, ja, hele bekende saxofonisten. Uh, ze hebben één album samengemaakt, dus absoluut de moeite waard. Uh, het nummer wat we gaan draaien heet Wii. Uh, en uh, voor één keertje wil ik hem aankondigen speciaal voor Mout. Nee.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 Trouwens, het was alweer het eerste uur van CMJS, wij verwelkomen u graag terug het volgende uur. Uh, tot zo en anders met fijne paas.